7 uur. Dit is Radio 1 Het Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. René Leegte van de VVD Hij vindt het maar niks dat het kabinet geld aan Bangladesh wil geven... om de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie te verbeteren. En op de Balkan blijven ze maar moeite houden met homoseksualiteit. Dat straks eerst het NOS-journaal. Hier is Dorot Megens. Er zijn opnieuw problemen op de longafdeling van het Vuurmedisch Centrum in Amsterdam. Volgens de Volkskrant worden patiënten voor longoperaties naar andere ziekenhuizen doorverwezen. De artsen denken dat de veiligheid van de patiënten in het geding is omdat er niet genoeg opererende longchirurgen zijn. Ook speelt mee dat er nog steeds een angstcultuur zou heersen in het ziekenhuis. De conflicten tussen de medische specialisten, waardoor de inspectie vorig jaar ingreep, spelen nog steeds achter de schermen. Het UMC werd in augustus vorig jaar onder verscherp toezicht gesteld. Toen bleek dat patiënten te lijden hadden... onder de gebrekkige communicatie en samenwerking tussen medisch specialisten. De longafdeling werd toen gesloten. Een werkgroep van onder meer artsen en het ministerie van Volksgezondheid... gaat bekijken hoe het verder moet met de kwestie rond euthanasie bij dementerende. Dat heeft minister Schippers afgesproken met de artsenorganisatie KNMG. De werkgroep moet aan zowel de patiënt als de arts helderheid scheppen... over de mogelijkheden voor euthanasie. De KNMG heeft problemen met de schriftelijke wilsverklaring die mensen ondertekenen voor het geval ze dement worden. De artsenorganisatie vindt dat euthanasie alleen mogelijk is als mensen op het moment zelf aangeven dat ze niet meer willen leven. Veel dementerende kunnen dat niet meer. De Turkse premier Erdogan heeft in Washington met president Obama gesproken over Syrië. Veel resultaat werd er niet geboekt. Ze zeiden na afloop dat ze blijven aandringen op het vertrek van de Syrische president Assad. Maar Obama wees er ook op dat er geen magische formule is voor de situatie in Syrië. There's no magic formula for dealing with a extraordinarily violent and difficult situation like Syria. Uh, if there was, I think the prime minister and I would have already acted on it and it would already be finished. Turkije had Obama eerder gevraagd om nieuwe maatregelen tegen Assad's regime te nemen, maar daar werd niets over gezegd. Obama zei alleen dat eventuele nieuwe acties van de VS alleen worden uitgevoerd in samenwerking met andere landen. In Jeruzalem hebben zo'n 20.000 ultra-orthodoxe Joden gedemonstreerd, omdat de Israëlische regering wil dat de militaire dienstplicht ook voor hen gaat gelden. Daarbij raakten een aantal politiemensen gewond. Demonstranten gooiden met stenen en flessen. Mannen en vrouwen in Israël moeten als ze 18 zijn in militaire dienst. Voor ultra-orthodoxe joden geldt een uitzondering. Zij zeggen dat ze hun tijd nodig hebben voor bestudering van de heilige schriften. Maar vorig jaar bepaalde het Hoge rechtshof dat die uitzondering niet terecht is. Suriname kant met overstromingen. Een aantal dorpen in het binnenland is ontruimd. En ook in de hoofdstad Paramaribo staan sommige wijken onder water. Door de vele regen is de Kotika-rivier buiten haar oevers getreden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd. Correspondent Harman Boerboom. Het gaat om een aantal kleine dorpjes, vooral. Postland kirulse dorpjes langs de Kotika-rivier. Dat is in het uh, noordoosten van uh, Suriname. De mensen die konden daar niet meer in hun huizen blijven... die zijn gisternacht uh, overvallen door het hoge water van de rivier... en zijn overgebracht nu naar familie en bekenden in het nabijgelegen dorpje Mungo. Ook in de Kommerwijnen-rivier staat het water veel hoger dan normaal. Monumentale toeristenoord Frederiksdorp dreigt ook onder te lopen. En voorlopig verandert er weinig aan het weerbeeld... en blijft het regenen in Suriname. Bij een internetveiling van natuurgebieden van staatsbosbeheer is ruim een half miljoen euro geboden. De organisatie biedt de percelen aan vanwege geldtekort. Natuurbeschermers zijn niet blij met de veiling, ze willen dat de natuurwaarde gewaarborgd blijft. Vereniging Das en Boom heeft daarover een kort geding aangespannen, dat dient woensdag. De rechter moet dan bepalen of de verkoop door mag gaan. Het weer vandaag veel bewolking, maar blijft op de meeste plaatsen droog. De zon breekt vooral in het noorden af en toe door, het wordt 13 tot 17 graden. Vanavond neemt de kans op regen in het zuidoosten en oosten toe. Komende nacht en morgenochtend kan het dan plaatselijk stevig regenen. Morgenmiddag en zondag schijnt de zon geregeld. Dan wordt het 15 tot 20 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, John Hoka. Veel vertraging op de A15 richting Europort, Daar staat ze knoopend Van Plein en Spijkenissen 15 kilometer. Er stond een vrachtwagen met pech, maar inmiddels is het probleem verholpen... en zijn alle rijstroken weer open. Daar staat ook nog wel flink vast op de A4 richting Hoogvliet... 3 kilometer van knoopend Benelux. En op de A8 richting Amsterdam, daar staat voor knoopend Koenplein 4 kilometer. En meer over kledingindustrie in Bangladesh en Anouk in Malmö over ruim twee minuten.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 Red de eigenstierviering. Word lid van de KRO voor 10 euro per jaar. En als dank krijgt u mijn boek ervoor terug. Ga naar kro.nl slash leden of bel tijdens kantooruren 0900 600 601. 10 cent per minuut. Uit de grond van mijn hart. Leo Feyen, dank u wel. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten... Goedemorgen, dit schijnt leuk te zijn. Zittend in een bak met water en vooral met slangen zingen. Er komt een onderzoek naar het programma Killer Karaoke. En het kabinet gaat de strijd aan tegen de goedkope kleding... die in Bangladesh wordt gemaakt. Minister Ploemen heeft er ook 9 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. En de VVD ziet dat helemaal niet zitten. VVD Tweede Kamerlid René Leegte, goedemorgen. goedemorgen. Waarom ziet u dat niet zitten? Nou ja, laat ik voorop stellen dat die brand in die kledingfabriek in Bangladesh natuurlijk afgrijselijk is. En wat je dan wilt is dat soort dus dingen niet meer gebeuren. En dan moeten er echte oplossingen komen. En dan zie je dat de grote kledingmerken hun volle verantwoordelijkheid nemen... door inderdaad te zeggen, onder dit soort omstandigheden mogen onze kleren niet meer gemaakt worden. Tegelijkertijd zie je dat de Belgaarse overheid 18 fabrieken heeft gesloten... die ook brandgevaarlijk zijn. En dat zijn echte oplossingen. En dan vervolgens zie ik dat onze minister daaraan hobbelt... En gaat zeggen, nou, we hebben nog 9 miljoen belastinggeld. Uh, daarmee gaan we de situatie veranderen. Dat is natuurlijk niet zo. Hm, maar ze zegt, ik wil het voortouw nemen in het overleg. Ze wil ook met andere Europese landen natuurlijk... Uh, de kledingindustrie, de Wereldbank, om tafel gaan zitten... om uh, nou, even de leiding te nemen. Zou dat niet goed zijn? Want uh, Nederland kan wel een mooi initiatief nemen, die kledingmerken. Maar dat, dan blijft er nog goedkope kleding naar andere landen gaan natuurlijk. Ja, maar het punt is dat de Nederlandse regering geen enkele verantwoordelijkheid heeft daar... Uh, de, de kledingmerken doen het zelf. Als mensen zich zorgen maken wat ik zelf ook doe... dan moet je kleding kopen bij CNA, H&M, Tommy Hilfinger... die allemaal getekend hebben voor de arbeidsomstandigheden in die goede landen. En uh, ik constateer dat de minister niet ervoor vooraan maar juist erachteraan achteraan hobbet, Want die initiatieven gebeuren en daar liggen de echte oplossingen. Nou, maar... wij, wij consumenten, de kledingmerken, dat zijn de mensen die moeten veranderen en die moeten dat doen. Maar de minister gelooft er nog niet zo in. Ze zei uh, dat, ondanks die nieuwe afspraken, het gevoel van urgentie nog niet groot genoeg is. Dus laten we even luisteren naar Wij vinden het heel erg belangrijk als kabinet dat uh, de economische groei komt, ook in landen als Bangladesh. En dat die groei eerlijk is. En natuurlijk hebben overheden daar... Op de allereerste plaats een rol. Maar we zien in het geval van Bangladesh dat ze nogal eens verzaken. En dus hebben ze een duwtje in de rug nodig. En u bent dat niet bijna eens? Nou ja, wat ik zie is dat de regering van Bangladesh juist haar verantwoordelijkheid neemt. door die fabrieken onmiddellijk te sluiten. En wat ik tegelijkertijd zie is dat de Nederlandse economie in een crisis zit. Export is daarin belangrijk. En we wachten inmiddels acht maanden op een brief van de minister. hoe ze de exportfaciliteiten uh, weten verbeteren. Dat is haar prioriteit. Niet een reisje naar Bangladesh om ons belastinggeld te geven en tegen Bangladesh te zeggen... u doet het niet goed. Nee, het gaat daar langzaam, het is een arm land. De regering neemt daar nu zijn verantwoordelijkheid. Kledingmerken zijn daar in de grote dominante speler... want die hebben de macht daar. En dan heeft de minister, onze minister daar niks te zoeken op dit moment. Hm. Maar helpt het niet uh, dat je toch een beetje achter de broek zit... en ze niet alleen op de blauwe ogen gelooft? Nee, maar het is natuurlijk niet achter je broek zitten... want dan is 9 miljoen natuurlijk weer geen geld. Uh, als je het op die manier ziet. Dus je moet zorgen dat mensen die de echte oplossingen in handen hebben... de kledingmerken, CNA, H&M, Tommy Hilfinger, noem ze allemaal op... dat zijn de mensen die nu gezegd hebben, het moet echt anders. Die hebben daar een convenant voor afgesloten, die eisen dat ook af. Die arbeidsomstandigheden, die gaan daadwerkelijk verbeteren. Nou, dat is wat je wilt. En dan moet je als onze minister niet achteraan hobbelen en zeggen... en nu gaan we het voortouw nemen, wat dus niet zo is. Nee, nee dan moet je zeggen, in Nederland ligt de export, gaat langzaam. Daar heb ik een verantwoordelijkheid, dat is mijn prioriteit... Daar moet zij tijd aan besteden. De markt lost het wel op? Ja, de markt lost het op. En, en wij consumenten zijn daar verantwoordelijk. Dus als wij vinden dat het belangrijk is... Ik heb vroeger uh, Max Havelaar uh, fruit verkocht. Dan spreek je consument aan om te zeggen... Met uw aankoop maakt u het verschil. En dat is precies wat je wilt. René het van de VVD. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Als we de boekmakers moeten geloven, dan wordt Anouk morgen zesde... in de finale van het Eurovisie Songfestival in Malmö. Gisteravond was de tweede halve finale. En dus zijn nu alle deelnemende artiesten bekend... waartegen Anouk het moet opnemen. Er wordt de bijdrage van Azerbeidzjan. Maar misschien vindt de jury Alcohol is Free van de Grieken... wel een prachtig nummer. Alcohol, alcohol, alcohol. Of wordt het dan misschien toch Roemenië... Voor alle duidelijkheid, dit wordt gezongen door een man, Dana Anouk... dat ze in Nederland fans heeft, dat zal u niet verbazen. Maar verslaggever Martijn van der Zanden vond ook een zweet... die als een blok is gevallen voor de Haagse Anouk. De hippe havenwijk hier in Malmö. Op sommige plekken wordt nog flink aan de weg gewerkt... Maar onder de rook van de 190 meter hoge draaiende toren van architect Calitrava vind je restaurant Royal Picnic. Litte Papa pesto. Yeah, okay. Thomas en Rainier bestieren hier de boel. Salat. Oh, dat bleef yeah. de e en ze zijn dol op Anouk. I'm old enough to know her from the 90s. The song was fabulous. I still love it. Nobody's wife, nobody's wife of course. Uh, and but then again I have to say actually I do like her more now. The grown-up style the more Mature style. Hij is dus meer van de nieuwe stijl. En volgens zijn vriend is het te gek dat Anouk aan het Songfestival meedoet. I it that she did it. Vooral ook met een liedje als Birds. New. En door haar eigenwijze houding... The way she does Let's call it anti-Eurovision. Valt Anouk op. It's of course a very smart uh, chess move too, because uh, she stands out. Het team van Anouk heeft die trouwens al een keer gegeten. But they were here, lovely people, strong personalities, fantastic people. Did they promise to come back? They actually did, but they haven't shown up yet. Maybe they will all come. That would be fantastic. I would like Anouk to try her food as well. En dan kunnen ze meteen zeggen dat ze eigenlijk iets aan haar optreden moet veranderen. The, the request from the fans is that she, they want her to be more central on stage. Ze moet niet alleen vooraan op het podium gaan staan. She's losing a bit on standing on the uh, on the cat on on this little catwalk uh, podium, because she's too far away from everything and it's very hard to see to get. The whole picture when she's standing alone out there. De twee denken overigens niet dat Nederland gaat winnen morgen. No, sorry, Holland. I think the song is too good. It would maybe fit into another kind of competition. But I think she should do top ten. I love you, Nether Netherlands. You did the right thing. In de arena zullen ze er dan ook staan om Anouk aan te moedigen. Ja, yeah, yeah, of course I'm going to see the show. I mean, I have to support uh, Anouk. So if you see a a bearded lady. Ja, yeah, with a orange wig having de Beatrix haircut en de uh, tulips en een flag in mijn hand. That's me. Mark Robin Visser gaat kampeerders wakker maken bij de opwekking in Biddinghuizen. Hoort u zo dadelijk? Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. We is naar de Balkan. Want het is vandaag internationale dag tegen homofobie en transfobie. In Nederland gaat het steeds beter met de acceptatie van homo's en lesbiennes... maar elders in de wereld en ook in delen van Europa is dat veel minder. Zoals op de Balkan. Correspondent Joost van Egmond in Belgrado. Uh, Joost, ja, hoe homofoob zijn ze dan op de Balkan? Flink. Um, of het beter gaat is een goede. Het zou best eens beter kunnen gaan, maar wat in ieder geval zo is... is het gros van de mensen voelt zich nog er steeds erg ongemakkelijk... bij het idee als het onderwerp ter sprake komt... Je ziet die gangbare opvatting is dat mensen hun homoseksualiteit vooral voor zich moeten houden en dan is er niets aan de hand. Ja, treed je wel naar buiten, dan, dan loop je een risico. Er zijn geregeld incidenten van geweld, bedreigingen en ja, dat aantal gaat voorlopig niet omlaag de laatste jaren probeer je het dan te forceren, zoals met een gay pride parade... wat dan het idee is van, dan gaan we allemaal de straat op... en we laten zien dat we er zijn. Dan kan het ook tot, ja, tot echte veldslagen leiden. Dat uh, zagen we in België al en ja. ook in, uh, in Split in Kroatië twee jaar geleden. Ja, maar... Dan kunnen er echt heel veel mensen de straat op gaan... om, uh, om tot een veldslag met de politie te gaan. Dus het, is, ja, het blijft heel erg moeilijk om homo, om homo te zijn op de balken. Dat is wel duidelijk. Maar komt dat dan alleen tot uiting tijdens zo'n gay parade... of merk je het ook in het dagelijks leven? Je merkt, er, je merkt er vrij veel van in het dagelijks leven. Um, ik spreek mensen die, die zeggen, ja, we worden echt onderdrukt hier, ik kan gewoon niet naar buiten gaan um, met, met mijn vriend of mijn vriendin op straat. Er, zijn, er is een heel uh, duidelijke teneur dat je, dat je je gewoon koest moet houden. En dan, dan is alles prima, hoor. Dat, dat zeggen veel mensen ook. Je ziet ook veel, veel homoseksuelen zelf die zeggen, ik wil helemaal niet naar buiten, ik heb juist geen behoefte aan zo'n gay pride. En wat er nu wordt geprobeerd is, en dat lukt eigenlijk vrij aardig... is om meer dagelijkse uh, aandacht te krijgen voor homoseksualiteit. Er is bijvoorbeeld een, een kassucces geweest van een film, uh, Parade heette die... over de organisatie van een gay pride. Is compleet politiek incorrect. Uh, een comedy met heel veel foute grappen over, over homo's, over nationaliteiten, noem het allemaal maar. En daar zitten dan echt honderdduizenden mensen schaterlachend in de bioscoop... En komen ook met een positiever gevoel over homo's naar buiten. Dus dat kan allemaal wel. Maar voordat ook echt een mentaliteitsomslag bewerkstelligt... Ja, dan ben je natuurlijk een aantal jaren verder. Ja, en als ik jou goed begrijp... moet je het toch, toch een beetje voor jezelf houden. Moet je het verborgen houden. Zeker, ja. Ja. Speelt religie er nog een rol in? Ja, ja de kerk is, is bepaald niet het enige morele kompas hier... Maar... Het heeft grote invloed. Uh, mensen voelen zich massaal, zeker in, in orthodoxe landen zijn mensen gewoon orthodox. Dat is ja, zo meegegeven, dat zie je in, uh, in Kro uh, katholiek Kroatië ook. En dat heeft wel behoorlijk invloed. Er, er is um, in ieder geval heel weinig um, animo aan de religieuze kant om die acceptatie te bevorderen. De officiële lijn is, wij keuren dit af, maar ons geloof roept ons ook op tot respect voor anderen. Ja, en die subtiliteit die gaat geregeld verloren. Er zijn geregeld uh, incidenten over homofobie onder, uh, onder kerkleiders. De Servische Orthodoxe Kerk noemde World Gay Pride de parade van Schande, een uh, Macedonisch um, Orthodoxe leider. Heeft het trouwen van homo's gezegd dat ze tot het einde van de wereld zou kunnen gaan leiden. Dergelijke dingen. Dat helpt natuurlijk bepaald niet. Want die invloed van de kerk is er wel degelijk. Joost van Egmond vanuit Belgaard. Het is vandaag de internationale dag tegen homofobie en transfobie. John Sahoka bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Er zijn wel degelijk op vrijdagochtend problemen. Ja, inderdaad. die zijn vooral op de A15 richting Europort Marcel. Daar staat een lange file van 13 kilometer... tussen Knoopend Vaanplein en de Botterk-tunnel. Heeft te maken met een vrachtwagen die daar met pech stond. Inmiddels is het probleem verholpen. en zijn alle reisstokken weer vrij. Maar daar het ook wel flink vast op de A4 richting Hoogvliet. Daar staat voor binnen 6 kilometer. En nu nog niet gemeld, maar het gaat daar druk worden vandaag. In de loop van de dag richting Bidding. Huizen. Gelukkig is Mark Visser er al. Oh, ja, hoor. ja, ik ben al binnen als een van nou, niet als een van de eerste helemaal niet. Want er is hier al een enorme camping uh, opgericht waar uh, nou volgens mij al wel duizenden mensen hebben overnacht. En ik bevind mij nu in de ontbijtzaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Er, wordt hier, er is hier keuze uit krentenbrood en bruinbrood en wit. Ja. Is er nog een rantsoen? Ja. Of mag iedereen eten wat hij uh... Iedereen mag hier eten wat hij wil. Ja. Kijk, dat is dan weer uh... hartstikke fijn. In uh, opmars naar het, uh, het Pinkster Weekend. De stichting Opwekking houdt hier een evenement, een enorm evenement mag je zeggen... waar 50.000 tot 60.000 mensen worden verwacht, meneer maar Het is uw 19e keer hè, dat u dit doet. Ja, het is de negentiende keer op dit terrein dat ik uh, hierbij betrokken mag zijn. Ik zei vanmorgen tegen u, u bent de grote baas. En toen zei u nee. Nee, nee de grote baas, die zit boven. <laughs> Dus nee, ik ben niet de grote... Je bent maar een onderknuppel. Ik ben een onderknuppel, als <laughs> je dat zo wil noemen, ja. Hoe gaat het? Ja, fantastisch. Ja? Uh, ja, dat, uh, we hebben, uh, de opbouw is heel verspoedig geweest. Dus uh, gisteren hebben we natuurlijk even een klap regen gehad. En dat is vervelend. Maar uh, nee, de treinen liggen er mooi bij. En uh, ja, we verwachten vandaag de grote bulk aan gasten. En dat, uh, daar zien we naar uit. Ik was afgelopen maandag bij de Libelle Zomerweek hier een eentje verderop in Almere. En daar zeiden ze ach, het weer maakt niet zoveel uit. Onze doelgroep komt toch wel. Geldt dat voor uw doelgroep ook? Ja, dat is inderdaad ook zo bij ons. Uh, we waren gisteren samen met wat mensen die hier de kwartiermakers zijn. Uh, voor groepen die komen. En uh, ja, die, uh, die, die, die trekken zich daar niks van aan. Die zeggen nou ja, dan loop je om een plas heen of om de ja. modder heen. En dat is allemaal voor elkaar. Ja. Dus, uh, ja. De opwekking is natuurlijk de viering van Pinksteren. Wat uh, is er nieuw dit jaar? Nieuw is een, uh, we hebben een, uh, een extra tent op het uh, trein gezet waar we wat, uh, ja, wat zware onderwerpen behandelen. Uh, we merken gewoon dat er toch wel heel veel problematiek uh, ontstaat in onze samenleving rondom financiën, rondom eenzaamheid. Uh, ook uh, problematiek rondom echtscheiding, uh, wat doet het met kinderen. Mm -hmm. Dus we proberen daar in die tent uh, mensen handvatten aan te reiken om uh, ja, daar toch mee verder te kunnen. Was daar vroeger geen aandacht voor? Jawel, we hebben natuurlijk in de, in de hoofdprogramma's... Uh, nodigen we mensen uit om naar voren te komen... om hun problemen te vertellen en met ze te bidden. En uh, dat gebeurt nog steeds. Maar het is ja, nu echt een speciale tent waar jullie dat doen... en waar dus ook over financiële zaken. Is dat een onderwerp wat, wat u ziet opkomen? Nou, met name het Leger des Heils merkt in de grote steden dat er, uh, dat er steeds meer, uh, ja, toch wel hele grote nood ontstaat uh, mm -hmm. vanwege alles wat er uh, met bezuinigingen en dingen in de maatschappelijk gebeurt. Dus uh, zij gaven aan het zou echt goed zijn om daar eens een keer wat aandacht aan te besteden op de en, en wat heeft dat met opwekking te maken? Ja, wij willen mensen helpen gewoon uh, in hun uh, dagelijkse leven om met dingen om te kunnen gaan. Uh. Dus uh, we hebben niet de wijsheid in pacht, maar we kunnen wel mensen verder helpen om daar uh, ja, mee om te kunnen gaan, laat ik het zo zeggen. Joop Gankema, directeur van de Stichting Opwekking. Ik wens u een goede 19e opwekking uh, toe. Ja, dankjewel. <laughs> Tot straks, de goede uit Biddinghuizen. <laughs> Mark en Robin Visser is daar. Het regent nu nog, maar het wordt ongetwijfeld een beautiful day. Michael Bublé.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 Baby, I don't believe mm, When you said good You know, I'm playing this guy like a fool. But now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And Beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I'm thinking, then I'm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 Half acht u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Je kunt dat natuurlijk ook zingen tussen de slangen in ijswater... of tussen griezelige insecten. Dat zijn ongeveer de ingrediënten van het nieuwe RTL-programma Killer Karaoke. Intussen zijn er heel veel klachten ingediend... en onderzoekt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... of er dierenrechten worden overtreden. Volgens LTL-baas Matthias Scholten... hebben de programmamakers daar goed voor opgepast. Maar of dat zo is, dat bepalen de instanties. Niet RTL, zegt staatssecretaris Sjeren Dijksma van Economische Zaken. Wat je altijd moet blijven doen is... Precies. Dames en heren, geef er een ovationeel applaus. Hier is pleunie. Oh, jongens, daar kan nog wel wat ijs bij. Muziek! Of het smaakvol is of niet, dat bepaalt niet de overheid, maar de kijker. Maar of iets mag of niet, dat bepalen wij. En in dit geval gaat het om de gezondheid- en welzijnswet voor de En daar moet worden beoordeeld of die wel of niet is overtreden. En dat is ook niet aan mij om dat te doen. We hebben onafhankelijke instanties voor en die doen daar dat werk. Laat ik vooropstellen dat we bij RTL niet pretenderen verstand te hebben van, van beesten. Maar dat juist in overleg doen met de eigenaren van de dieren. Wij laten ons leiden door die mensen. Gecertificeerde mensen die verstand hebben van reptielen en in dit geval slangen. En zij hebben aangegeven: dit is goed. <tiedertijd> Voor alle Nederlanders geldt dat ze zich aan de wet moeten houden. En uh, ja, daar wordt op beoordeeld. En niet op de vraag of een programma wel of niet acceptabel is. Want daar gaan we echt niet over. Ik ook niet hoor. In de promo's een zogenaamde ijsbak met ijsklontjes die bij de slangen worden gegooid. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. Is het water uh, boven kamertemperatuur? En zijn de, de ijsblokjes ook nog eens een keer nep. Ze zijn van plastic. Ik heb in ieder geval via de NVWA begrepen... dat er meer dan 200 klachten zijn ingediend, dus dat is best veel. Uiteindelijk is het niet aan mij om daar een oordeel over te plegen... maar aan de rechter. Wilco Boom keek naar Killer Karaoke... en sprak met staatssecretaris Sharon Dijksma.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 Jouw klus verdient een echte vakman. Plaats daarom jouw klussen gratis op kluswebsite.nl. <laughs> kluswebsite, daar vind je echte vakmensen. U krijgt nu bij een driejarig office basisabonnement van Ziggo... een beveiligingscamera ter waarde van 300 euro ex BTW compleet geïnstalleerd op uw kantoor. Bel 0800 0620. Samen kom je tot een beter advies. Is dat nou typisch Rabobank? Ja, een richtingsverkeer dat past sowieso niet bij ons. En juist bij financiële zaken gaat het er om verschillende kanten te belichten. Omdat? Alles met elkaar samenhangt. Je hypotheek, je spaargeld, studiekosten voor de kinderen, je pensioen. Je kunt het een niet loszien van het ander. Nee, nee dan moet je dus een samenhangend plan maken. En dat doen we dus samen. Simpel. Samen kom je tot een beter advies. Kijk op rabobank.nl slash advies. Samen sterken. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Dit is Radio 1. Half acht. Tijd voor het NOS Journaal. Hier is Dorald Meegens. Er zijn weer problemen op de longafdeling van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Volgens de Volkskrant worden patiënten voor longoperaties naar andere ziekenhuizen doorverwezen. Artsen denken dat de veiligheid van de patiënt in het geding is... omdat er niet genoeg opererende longchirurgen zijn. En ook zou er nog steeds een angstcultuur heersen in het ziekenhuis. De Turkse premier Erdogan en president Obama hebben in Washington gesproken over Syrië. Ze zeiden dat ze blijven aandringen op het vertrek van de president Assad.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 Een aantal agenten raakten gewond. Tot nu toe geldt voor de dienstplicht in Israël... een uitzondering voor streng religieuze joden. Ze zeggen dat ze geen tijd hebben... omdat ze de Heilige Schrift moeten bestuderen. De werkgroep van artsen en het ministerie van Volksgezondheid gaat bekijken hoe het verder moet met de kwestie rond euthanasie voor, bij dementerenden. Dat, de, de, dat is de uitkomst van overleg tussen minister Schippers en de artsenorganisatie KNMG. De werkgroep moet helderheid scheppen voor patiënt en arts. De KNMG vindt dat mensen het zelf moeten kunnen aangeven als ze niet verder willen leven. Dementerenden kunnen dat niet. En Bill Gates, de oprichter van computerbedrijf Microsoft... is voor het eerst in jaren weer de rijkste persoon op aarde. En dat komt doordat de aandelen Microsoft een flinke stijging hebben laten zien. Volgens de Bloomberg Billionaires Index... heeft Gates een fortuin van 72,7 miljard dollar. Daardoor is hij rijker dan de man die vorig jaar op één stond... de Mexicaan Carlos Slim... die met zijn telecombedrijf Amerika Mobiel... groot aandeelhouder is van het Nederlandse KPN. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl In een groot deel van het land is het bewolkt, maar in het noorden daar schijnt nog af en toe de zon. In de zuidelijke provincies valt plaatselijk wat regen en motregen. En die neerslag die bereidt zich de komende uren geleidelijk naar het noorden uit. Groningen krijgt pas in de loop van de middag met de regen te maken noordoosten van Nederland bevindt zich in zachte lucht. Daar wordt het vanmiddag zo'n 17 naar 18 graden, terwijl de rest van het land in veel koelere lucht is. Daar regent het een groot deel van de dag en in de Randstad moeten we blij zijn als we de 12 graden halen, zeer laag voor de tijd van het jaar. Ook de verschillen in de windkracht zijn groot. In het oosten en noordoosten staat er bijna geen wind, terwijl langs de noordkust, en later vanavond ook langs de noordwestkust, de wind toeneemt naar 5 tot 6 bevor, en Dat is dan uit het noorden tot noordwesten. Grote verschillen worden veroorzaakt doordat de zeer warme lucht boven Duitsland is... terwijl Nederland zich in de koele lucht bevindt... en op die grens gaan later vanmiddag en vanavond nog zwaardere buien ontstaan. Die trekken dan waarschijnlijk vooral over het oosten en noorden van het land... kan lokaal stevig regenen en ook onweer- en windstoten zijn mogelijk. Al met al een zeer afwisselende weerdag... waarbij het in het westen en zuiden wat saaier is... daar is het grotendeels grijs en nat informatie bij de AWB. John Zahoka. John gaat mis rond Rotterdam. Nou ja, inderdaad. het is het wel wat drukker dan normaal. Op de A15 richting Europort. Met tussen van plein en de Hoogvliet, 12 kilometer. Dan stond een vrachtwagen met pech. Maar inmiddels zijn alle rijstroken weer open. Daardoor staat het ook flink vast op de A4 richting Hoogvliet. 6 kilometer voor Knoopend Benelux. Nou richt je Amsterdam. Op de A7, A8 richting Amsterdam. Tussen het en Weideworm. En tot aan Knoopend Komplein rijdt het langzaam over 7 kilometer. En in het zuiden land op de A58, Breda naar Tilburg. Daar staat voor, ik loop, het Sint-Allebosch, 4 kilometer. Straks het gekonkele voes in Limburg. Het gaat over geld en dat gaat het ook bij ABN AMRO. Daar vallen weer ontslagen. Blijft u luisteren. Cinema. Oh, cinema. Beleef het filmfestival van Cannes op TV5 Monden. Kijk naar bekroonde films met Nederlandse ondertiteling... documentaires en interviews met de sterren. Meer info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 Lees dan 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu vijf nummers voor maar 10 euro. Ga naar 360magazine.nl. Vijf over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt het nieuws volgen natuurlijk ook op onze website nos.nl. En het laatste nieuws komt van ABN AMRO maakt is juist bekend dat er ontslagen gaan vallen. Opnieuw, Jeroen Schutheiser van de economieredactie is hier. Uh, Jeroen, over hoeveel ontslagen gaat het? Ja, Het gaat over 400 voltijdsbanen, zoals dat heet. En die verdwijnen bij de zakelijke tak van ABN AMRO. Um, het gaat voor een deel om natuurlijk verloop en interne herplaatsing... maar de rest uh, zal dan waarschijnlijk toch gedwongen moeten vertrekken. Ja. Gaat het zo slecht bij de bank? Want ze, hebben ook met, uh, ze zijn met kwartaalcijfers zojuist gekomen. Ja, uh, de winst is uh, iets gedaald in het eerste kwartaal... met uh, 17 procent tot 415 miljoen. Uh, maar toch is die ontslagronde wel verrassend... want ABN AMRO heeft de afgelopen jaren natuurlijk al duizenden banen geschrapt... Ja. en nu toch opnieuw 400 mensen eraf. Yeah. En uh, die, die winstcijfers, wat kun je daarvan zeggen? Er zaten ook nog eenmalige zaken bij. Hè? Ja, precies. Uh, als we het vergelijken met het laatste kwartaal van vorig jaar, uh, toen werd er een verlies geleden van 38 miljoen euro. Uh, gaan de zaken weer uh, wat beter? Maar uh, gezien de ontwikkelingen in Nederland, stijgende werkloosheid en uh, nog meer faillissementen, uh, is de ABN Amro uh, voor de, het verloop van dit jaar blijven ze uh, terughoudend. Nou, straks naar achter spreken we de financieel directeur van ABN AMRO, Jan van Rutte. Precies. En die zal de zaken verder toelichten. Heel fijn, dankjewel. Voor dit Eerste Nieuws, Jeroen Schutteijzer van de Economieredactie. 400 banen dus weg bij ABN AMRO, van een deel gedwongen. Dan de sport, Tom van Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, je bent gewoon hier? Ja, natuurlijk. natuurlijk, Omdat het de laatste keer is, dus met enige weemoed <laughs> zit ik hier. Ja. Nou, dan gaan we daar even bij stilstaan. Nou, daar gaan we weer. Het was bepaald geen saai voetbalweekend, hè? Nee, het was een uh, weekend wat op vrijdagavond al begon. Uh, PSV, volgens hen zelf en ook vele volgers... toch, de uitgesproken titelkandidaat, heb ik wel eens begrepen... Uh -huh. gingen totaal <laughs> onderuit. Voor duidelijkheid en visie kunnen we ook naar Tom van het Hek. Wij gaan het hebben over de dopingbekentenis exclusief.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 One Big Lie. Lance Armstrong in gesprek met Oprah Winfrey. We gaan naar onze eigen talkshow host Tom van het Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Tom, heb je gekeken vannacht? Nou, ik ben er niet voor opgestaan. Gelukkig niet, ook als ik het later allemaal zie. Ik heb inmiddels wel zo'n beetje ongeveer alles uh, een keer of zeventig langs zien komen. Dus ik heb het wel, uh, wel in mijn hoofd zitten langs wel. al. Goedemorgen. Ik wil natuurlijk beginnen met schaatsen. Ja, het kan niet anders. Hè? Ja, eigenlijk met peksvollen, maar dat doen we zo. Ah, wacht je, je zo. Je krijgt je moment. Je krijgt je moment. <lacht> Ajax kampioen. Wat ja. is dan toch gebeurd? Aan wie heeft het gelegen? Ja, je leest en hoort het overal. Er werd een Ajax Fiets van het jaar benoemd door iemand die eigenlijk de man is die toch de, de grootste reden heeft om het meeste feest te vieren. En dat is Frank de Boer ja. zelf. Ik verwacht een hele close wedstrijd, uh, Chelsea is de favoriet, en ik zeg het maar heel eerlijk, ik ben voor Benfica, ik ga net niet in een rood shirtje vanavond, <lacht> maar ik ben echt voor Benfica. Okay. Ik mag mijn neutraliteit bijna loslaten Nou nu. kijk, dus ik ja toe. je bent bijna op het eind, zo is ja. dat. Jooi, jooi, jooi. <lacht> Nog één keer mag ik het zeggen, Tom van Dijk, goeiemorgen. Goedemorgen. Dan nog maar een keer. Um, nou, was leuk dat we even te horen. En voorspelling van gisteren had je goed. Gisteren waren de we redelijk... Ja, het is ja. eigenlijk jammer altijd als het net wat beter gaat... Ja. hou je er altijd op met iets in het leven. Dat lijkt dit ook wel. Maar dit was ook niet zo ingewikkeld in die wedstrijden Want de verschillen daarin zijn toch nog wel redelijk groot. Hoewel hier en daar, bijvoorbeeld de Graafschap Rode JC 1-1... is nog wel een beetje spannend. Go Ahead wint 1-0 van VVV, ook nog wel spannend. Maar daarbovenin voor die Europese plaatsen... gaan Twente en Utrecht het uh, gewoon uitmaken. Straks in, uh, na dit weekend. Die gaan de volgende ronde gewoon bereiken. Ja, hoewel de coaches van de de partijen nog wel hoop houden, maar... Ja, dat wij, eh, daar word je voor betaald om na een 1-0-nederlaag thuis te zeggen... dat het eh, toch kan nog, nog maar, zomaar zou kunnen... maar diep in hun hart weten ze wel beter. Zeker als je de wedstrijden een beetje gezien en gevolgd hebt. En dat hebben zij volgens mij ook gedaan vanaf de zeilen. Dus, dus ze moeten beter weten. Ja, en dan moet toch nog even darts hebben van Gerven. Ja. Uh, de wind, hè, dat prestigieuze toernooi. Van Slaat de absolute favoriet, Phil Taylor. Ik zal je zeggen, ik heb in de loop van de jaren altijd getracht... mijn persoonlijke sportvoorkeur buiten deze rubriek een beetje te houden. Uh, en darts heeft nooit heel hoog... In mijn vader nog staan, laat ik daar eerlijk zijn, maar gisteren heb ik gefascineerd aan de televisie gekleefd gezeten, werkelijk, vanaf 1-1. Hij kwam 5-2 achter, het kon ja. zelfs 6-2 worden, op dat moment brak hij terug. En ja, het, was, het, het blijft toch wel een heel bijzonder spel, inderdaad. En deze jongeling, ja, dat is toch een soort nieuwe, nieuwe god in dat darten, want op de meest moeilijke momenten gooit hij de meest belangrijke pijltjes. En, en ik vind dat darten wel heel mooi, want het is een sport waarin een heleboel mensen heel goed die pijltjes kunnen gooien, maar het gaat erom dat je onder druk op het moment. En deze man, ja, had, had het moment, maar heeft eigenlijk het hele jaar al het moment. En een klassieke sportwet 171 keer aangehaald in deze rubriek. Kunnen wij er nog één keer uitgooien? Je moet eerst een finale verliezen, voor je er daar in kunt winnen. Dat is bij <laughs> hem ook weer gebeurd, want in januari verloor hij nog van hem. En nu won niet. Ja, maar je zegt het terecht. Het is dat beslissende moment, het goed doen. Het is net golfen, hè? Dat, dat putten, daar zit het erin. En, en zelfs tennis heb ik laatst met mensen over gehad. Als je soms de partijen van Nadal en Vedere ziet en je telt het op, dan hebben ze na afloop 110 punten en de tegenstander 106. Maar er staat gewoon 6-4, 7 5, 6, 4 op het bord. Omdat net op de punten waar het om gaat... zij hun beste slager kunnen spelen. En daar is natuurlijk een deel uh, kennis en kunde. Maar die mentale kracht in al die sporten... die blijft uh, mij ook altijd fascineren. Ook als ik niet meer elke ochtend er iets over mag vertellen. Ja, elke ochtend er ergens iets over vertellen. Was dat ook wel eens lastig? Natuurlijk, eh, zoals alles is er ook wel eens een avond dat je denkt of een ochtend als de wekker gaat. Waar, dat zullen, je we denkt, waar zullen we het over hebben? <laughs> over het algemeen dienen de onderwerpen zich toch vrij gemakkelijk aan, ook omdat we gelukkig de ruimte hadden om niet alleen de sport zelf, maar soms ook wat dingen die een beetje aan de rand van de sport eromheen gingen. Bijvoorbeeld zo'n schaatsbond die nu en toernooi nooit terug gaat geven. Zijn altijd wel dingen waarin je. Maar natuurlijk, eh, je moet altijd zoeken. Eh, we hebben volgens mij wel altijd geprobeerd ook wel een soort onderkant te bewaken dat niet alles in één sportnieuws was. Dus over het algemeen zijn we er redelijk goed uitgekomen. Maakten we het nog wel beetje lastig met nou, ik vond het hele rare vragen? Nee, <laughs> ik vond het grote voordeel dat jullie beiden ook echt een sportaffiniteit hebben. En je op, juist op een hele natuurlijke manier, daardoor ook zelf kijkend en allerlei manieren. dingen vindt, ja. ja, ja. dingen vraagt. Zonder dat het een heel vooropgezet 1-2-tje uh, was. Natuurlijk spraken we altijd met elkaar over waar we het over gingen hebben. Maar de manier waarop, die kon ook wel eens. En dat vond ik zelf juist een van de mooiste en leukste dingen van deze ja. ga je dit, uh, Ga je dit missen, denk je? Ja, dit ga ik zeker missen. Niet, niet ons Want, zozeer, maar nou, nou, je het, moet natuurlijk sporten. Aan de, aan de sport zal natuurlijk wel in het programma wat ik mag gaan doen... ook een rol spelen, omdat het ook bij nieuws en actualiteit hoort. Maar op een hele andere manier. En uh, ik heb de afgelopen 20 jaar en daarvoor als actiefsporter en coach en alles... Uh, ik ben bijna 30, 35 jaar wel dagelijks op de een of andere manier met sport bezig geweest. Nou, uh, om het maar even toch in uh, NOS te hebben... Daar 601 en 801 zullen nog heel vaak aanslitsen bij de familie van Hekken en bij ja. mij. Dus dat gaat niet weg. Maar het zal best even wennen zijn... om er niet meer zo dagelijks zo intensief mee bezig te zijn. Ga je het een beetje proberen te stimuleren bij BNR? Dat ze wat nou, meer sport gaan ja, doen? Het zit er natuurlijk wel in dat iemand die zo van sport houdt... het ook wat sneller vindt dat een sportonderwerp ook wel erbij mag horen. Dus in die zin... Ja, maar dan uh, hangt het van de actualiteit af. Maar het moet wel echt van de actualiteit afhangen. En het ja. moet wel echt voldoen aan het criterium voor het moet echt nieuws zijn. Ja, maar. Want wij hebben het gezegd, we doen het iedere ochtend... of er nou heel veel ja, sportnieuws is of niet. Maar aan de andere kant is er dagelijks uh, om even in zo'n eigenlijk programma drie tot vier minuutjes iets met sport te doen. Uh, mijn zin is altijd wel ruimte. Kijk, sport is uh, net als het Songfestival. Je kan er heel lang over discussiëren of het nou inhoudelijk zo sport is. Maar als er vier, vijf, zes miljoen naar iets, mensen naar iets kijken... dan is het nieuws en heeft het waarde wat mij betreft. Ja, en heel veel mensen slaan toch eerst het sportkatern op. Ja, dus, uh, van David Beckham gestopt. Ja. Zoals ja. wij thuis zeiden dat was al jaren geleden... maar nu weet hij het zelf ook, zeiden we altijd bij een aantal sporten. Hij is kampioen nog geworden, toch Ja, hij is nog kampioen geworden. Van Frankrijk. Van Frankrijk. Op zijn maar hoogtepunt, zijn bijdrage, zegt hij. Ja, op zijn hoogtepunt, maar nou, het, was meer een, uh, het was een prachtige sporter ooit, maar een beetje lang... Uh, nou, in ieder geval de nieuwspagina's heeft hij altijd wel gehaald. Geldt niet voor jou. Jij wel op je hoogtepunt. Ah. Bij ons stoppen dan. Nog lang niet stoppen natuurlijk. We hebben een cadeautje voor je. Ach. Ja, van Lara en mij samen. Kijk, Kijk eens. Een... Ach, een echte wekker. Een wekker. Om heel vroeg, <laughs> om geen enkel risico ja. te nemen om uit te gaan nou, te slapen. Nou, ziet hij er een beetje klein uit. Zo'n bolletje met blauw en wit. Uh, maar je, het voordeel van deze is dat je je eigen wektekst kon inspreken. Kijk eens Dus aan. dat hebben we even gedaan. Kijk ik kijk of ik dat knopje nou kan vinden. Daar komt-ie. Tom Lievert, opstaan. De concurrentie is al lang wakker, hoor. <lacht> zo gaat, word je dan iedere ochtend wakker. Hij Om? gaat dagelijks aan, ik denk rond uh, kwart over vier of zo. Oh, uitslapen. Ja, ze uitslapen. Tom, heel veel succes. Dank jullie wel. We en, zagen uh, er iedere ochtend naar uit. Nou, Hetzelfde. Het, het blijft een prachtig en schitterend programma. Dank je wel. We gaan elkaar nog zien. Dank je wel. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. En straks een reportage uit Damaskus... waar sluipschutters het leven van de burgers steeds maar moeilijker maken. Spoedoverleg in Limburg over de financiële problemen... van Maastricht-Aken Airport. Het vliegveld dreigt failliet te gaan... en doet een beroep op de provincie Limburg. Maar nu blijkt dat de provincie in het geheim... al financiële hulp heeft gegeven. Reden voor de Limburgse SP om een spoeddebat aan te vragen. Fractievoorzitter Daan Prevoo, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eerst eens wat over die hulp vertellen? Uh, wat is dat voor een hulp die geheim is gebleven? Nou, we hebben, Onlangs hebben wij uh, kunnen vernemen dat uh, provinciale staten, uh, in dit geval gedeputeerde staten, um, tenminste 1 miljoen euro hebben toegezegd uh, voor de dekking van exploitatietekorten en uh, liquiditeitsproblemen. Um, en daarvan heeft zij uh, provinciale staten, zeg maar het hoogste orgaan van de provincie, uh, niet op de hoogte gesteld. Hm. En dat is de bevolkingsvertegenwoordiging die hier in dit soort risicovolle uh, transacties of uh, instemmingen natuurlijk wel van uh, dient te weten. Ja, risicovol, want dat geld is ook, zo begrijpen we uit eerdere berichtgeving, uh, min of meer verdampt. Het is min of meer verdampt. Uh, in die zin, het geld was eigenlijk bestemd voor uh, luchtzijdige investeringen. Dat wil zeggen voor infrastructurele voorzieningen om zeg maar, uh, je bedrijf als luchthaven te kunnen voeren, vergelijkbaar met spoor of uh, de openbare weg. Um, daarvoor was het geld bestemd. Um, AK Airport heeft de provincie gevraagd, mogen we dit geld gebruiken voor onze exploitatietekort? Daar hebben ze mee ingestemd. Maar tegelijkertijd blijkt dat de jaarcijfers dat um, de luchthaven waarschijnlijk het einde van het jaar niet gaat halen omdat ze niet kan voldoen aan de lopende verplichtingen. Nee. In die zin kun je dus uh, spreken over het verdampen van 1 miljoen gemeenschapsgeld. En wij vermoeden dat dat, dat vele malen meer is. Van inmiddels weten we al dat het eh, ten minste 2 miljoen eh, betreft. Ja. En we proberen ook uit te zoeken of het ministerie eh, een soort instemming heeft eh, gepleegd richting maastricht Street Airport, want ook van het Rijk, eh, staat dan ook een pakken 10 miljoen te ja. Is er een verklaring denkbaar eh, van gedeputeerde staten waarop u zegt van nou ja, goed, dit, dit vinden wij acceptabel? Eh, het is acceptabel op het moment dat het een probleem is waar je niet eerder van hebt geweten. En in dit geval hebben we kunnen vaststellen dat al vanaf 2009... De colleges van gedeputeerde de staten in twee verschillende samenstellingen, met en zonder de PVV, dus de VVD, CDA, PvdA en, v en PVV, hebben hiervan afgeweten. En weten gewoon dat je in dit soort gevallen provinciale staten te alle tijden moet gaan informeren. Ja. Um, dat, dat is uw grote dat... bezwaar, dat het geheim is gehouden. Niet zo te... Het kan nog zijn dat die steun terecht is gegeven. Uh, nee, die steun is niet niet terechtgegeven, want Sowieso niet. Dat, dat, dat kun je pas beoordelen op het moment dat je daar ja, een voor vertegenwoordiging als Staten over kunt beoordelen. Nee. In dit geval hebben wij geen cijfers gezien nee. en nu blijkt dat er al jarenlang sleept. En in zo'n geval, als het gaat om enorme werkgelegenheid van uh, vooral laag opgeleide uh, personeel, ja dat kunnen we in Limburg niet meer hebben dat hier nog meer uh, werklozen uh, uh, op straat komen. Want ook dat gaat natuurlijk de samenleving geld kosten. Ja. En, en als je daarvan op de hoogte bent gesteld, inmiddels uh, de contacten met de luchthaven, ja dan dien je daar natuurlijk wel goed naar te kijken. Um, en dat, dat los je niet op door in het geheim uh, via de achterkamertjes uh, um, financiële steun te bieden. Daarnaast heeft de provincie, stelt zich ook op als, als huisbankier van de Streefdagen Airport, want ze hebben diezelfde... Uh, uh, datzelfde bedrijf hebben ze een lening verstrekt van 16 miljoen euro voor grond aankopen mm -hmm. aan het naastgelegen bedrijventerrein. Als de uh, luchthaven drijft te gaan, ja, dan kun je natuurlijk afvragen of dat uh, geen lening ja. Komt dat geld terug? Zijn de uh, uh, renteaflossingen netjes betaald? Wat, is er net op, uh, wat, zei, wat gebeurt er met die middelen die eigenlijk het Rijk en de provincie ter beschikking hebben gesteld ja. voor die luchtscheidige investeringen? Nou, en dan praat je dat ja, weet ik niet, maar dat gaan we vandaag uh, waarschijnlijk horen. Um, ja. uh, dan praat je al gauw over een bedrag. Ergens tussen de 2, 12 en mogelijk nog uh, meer een miljoen euro. Ja, precies. Er wordt al zelfs van 45 geloof ik, miljoen euro gesproken. Daan Prevaux, fractievoorzitter van de SP in Limburg. We wachten uh, het overleg af samen met u. Dank voor uw toelichting. Dankjewel. Goedemorgen. Verkeersinformatie bij de ANWB Johnsa Hoka. Acht files, goed voor 32 kilometer. Enige opvallende file op de A58, Breda richting Tilburg. We staat bij knooppunt Sint Andelbos 5 kilometer. Er een vrachtwagen stilgevallen en blokkeert daar de rechterrijstrook. Misschien is het wel zo in elke oorlog of in elk conflict... maar Syriërs nemen na twee jaar burgeroorlog soms hele grote risico's... om nog enigszins normaal door het leven te kunnen. Wat te denken van een rit over een van de belangrijkste snelwegen van het land... terwijl aan beide zijden sluipschutters zitten. Het gaspedaal gaat zo ver mogelijk naar beneden, maar het is druk op de weg. Dus 140, 150, harder gaan we niet. De van de weg vlakbij Damaskus. Uh, heel veel verwoest in kapotgeschoten huizen. Maar er staan er nog een paar overeind. En dat is de reden dat we zo hard rijden. Want daarin kunnen sluipschutters van de oppositie zitten. Het is echt een luguber gezicht. Uh, in de middenberm staan auto's verlaten. Soms hebben ze zich in de vangrail geboord. En dat geldt ook voor de zijkanten. Sommige auto's zijn op elkaar geknald... Kogelgaten zitten soms nog in de deuren. De chauffeurs die zijn dus kennelijk doodgeschoten. of in elk geval niet meer in staat geweest om hun voertuig te besturen. Het is echt maar een ontzettend kort stukje. Ik denk een kilometer of drie. En dan uh, ben je uit de gevarenzone. Toch, heel veel mensen doen dit. Want dit is een weg die niet te mijden is. Het is de levensader voor Damascus uit het noorden. Vergelijk het met de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Aan de Damascuskant van dit stuk snelweg zijn we uitgestapt. Want hier staan een stuk of twintig bussen te wachten. In de Berm. Taxi stoppen, mensen stappen uit. Geïmproviseerd busstation. Een bazaat, die garage, die bonmaan. Meneer Sabat, mezelf gaan. Zard Daar gaan we het lang het busstation was eerst verderop op de snelweg. Maar daar zitten de terroristen nu. Een terroristen, dat is natuurlijk de naam... die aanhangers van de regering in Syrië gebruiken voor rebellen. Aan het woord is trouwens de manager van dat busstation... wat dus verplaatst is. Hier een stukje dichterbij Dabascus, want hier is het nog veilig. Bushokjes zijn er niet. In de berm staan mensen dingen te verkopen. En de buschauffeur die verkoopt in zijn bus of op straat naast de bus de kaartjes. Deze mensen gaan naar Latakia, dat ligt aan de kust... maar er gaan ook bussen naar Deralzorg, naar Homs... naar Derra in het zuiden en naar Aleppo, helemaal in het noorden zelfs. Even verderop proberen de terroristen de mensen bang te maken... maar dat lukt niet, zegt dit meisje, want... Het leger heeft alles in de hand. Nee, er is geen enkel probleem, zegt ook deze man. Want het leger, dat zorgt voor de veiligheid. Dat is dan het moment dat je er even bij moet vertellen... dat er achter mij drie soldaten staan van het nabijgelegen checkpoint. Die uh, lopen met me mee en houden in de gaten wat ik doe... Daardoor steekt iedereen dus de loftrompet over het leger. Maar er is nog iets anders aan de hand. Dit is een levensader en mensen moeten toch reizen... omdat ze uit een andere stad komen of daar een ziek familielid hebben. Dat kun je een tijdje opschorten, maar twee jaar, nee, dat lukt niet. En dus zie je, risico's worden gecalculeerd genomen. De koffers worden in het ruim geladen, de mensen stappen in de bus, wachten... Totdat hij vertrekt. En als hij vertrekt, dan zal hij meteen dat eerste stukje heel hard rijden. Hé, hey, een vrouwelijke buschauffeur. Waar gaat u naartoe? Naar Derel Zor. En de weg, is hij veilig? Ik hoop het, zegt ze. Ze lacht erbij. Tja, even gaat dat toch door. Sander van Horen maakte de reportage. Gaan we naar Biddinghuizen. Dit piksterweekend is er opwekking daar. 50.000 bezoekers en Mark Robin Visser vandaag al op dat festivalterrein. En Mark Robin, het wordt geen mooi weer. Nee, ik, uh, nee dat, dat, uh, daar, daar vertel je niks, niks nieuws mee. Dat weten ze hier natuurlijk ook allemaal wel. <laughs> ik bevind mij thans in uh, de, c, uh, de CMO. De cent, Centrale, de centrale de meldkameropwekking. De Centrale meldkameropwekking En hier uh, zwaait Rob Elbers, uh, de, de coördinator. Ik kijk hier even. Jullie zitten allemaal naar beeldschermen te kijken. En ja, de weersberichten staan hier allemaal uh, vooraan. Hè? Hoe ziet het eruit voor Biddinghuizen? Op dit moment ziet het er heel erg goed uit... Toch wel? Uh, jawel, we hebben er ergens groot. Je nu nou al opgewekt. Natuurlijk. Ja, <laughs> Ik hoor het al. <laughs> ja. nee, de ergste buien hebben we gehad. Alleen komende nacht ziet het er nog erg nat uit. Ja. En dus, er worden hier zo'n 20.000 kampeerders uh, verwacht. Die worden allemaal ja. vanuit dit centrum ook met camera's uh, gaadigeslagen. Uh, ja, niet heel erg hoor. Niet maar gewoon... heel erg. Nee, het is meer uh -huh. om, te, om de om de bewegingen te zien van de mensen. Ja. Zodat we daarop kunnen anticiperen. Ja. Dus het is niet om uh, het is geen beveiliging, het is uh, om de massa te kunnen. Kunnen ja. zien om dan maatregelen ja. te kunnen en, nemen. Hebt, kunt u al iets zeggen over de massa tot nu toe? Zijn, dat zijn ze opgewekt al of moet dat nog gebeuren? Nou, als, als we op deze plek is dat allemaal heel erg rustig. Dat zien wij niet. We zitten natuurlijk wat op de achtergrond. Maar de mensen van onze verkeersafdeling die, uh, ja. begeleiden dat helemaal... Ja. en zijn daar zeer geroutineerd in. Er komt net een mevrouw van de catering binnen... met een prachtig regenboogvest aan. Dat is ook wel heel toepasselijk. Opgewekt... Ja hoor, Ja. ja hoor. Ik, ben, uh, ik heb er weer zin in. Hartstikke goed. Nou, een van de 50.000 tot 60.000 mensen die hier uh, dit weekend bij elkaar komen. Dat ja. is op zich natuurlijk al een enorme kick, kan ik me voorstellen. Nou ja, ik doe het als uh, ja, ik kleins af aan, dus uh, ja. ik ben ermee opgegroeid. Dat hoor ik hier vaker, mensen die hier al van, van ja. heel veel jaren komen. Ja. Ja. ja, als je naar de basisorganisatie kijkt, dat zijn mensen die... Uh, Trouwe klanten. Trouwe klanten, ja. ja, ja. En ook, uh, laat ik zeggen, als je, als je je verlof daar voor de helft van aan opsnoept... Hè, want we zijn twee à drie weken lopen we hier rond... is dat uh, een heel belangrijk deel van je leven. Ik wens jullie een mooie opwekkingsweekend. Dankjewel. Dat met nou een met beetje zonneschijn hier, erbij. Dat is helemaal mooi. Dat is ja. voor een heleboel mensen heel, vre heel vreugdevol. Dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media overzicht met Michael de Smit. Eén op de zeven Nederlanders zegt op dit moment problemen te hebben met het betalen van rekeningen. Bijna de helft van de mensen ligt daar letterlijk wakker van, zegt de directeur van incassobureau GGN tegen RTL Nieuws. Vooral rekeningen voor de zorg, zoals de ziektekostenverzekering of de rekening voor de tandarts worden te laat betaald. Ouderen zijn het meest bezorgd over hun financiën. En de Telegraaf heeft weinig positief nieuws voor die ouderen. Alleen 85-plusser krijgt thuishulp, schrijft de krant op de voorpagina. De Amsterdamse wethouder van de Burg zei in de Tweede Kamer... dat de bezuinigingen op de ouderenzorg zo zwaar worden... dat de vier grote steden vrezen dat alleen de alleroudste straks nog hulp krijgen. De Kamer hoort ook vandaag nog experts uit de zorg... over de grote hervorming van de AWBZ, die het kabinet van plan is. Veel betrokkenen vinden dat staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid... de bezuinigingen te snel wil doorvoeren. En de politie vergrijst. Bijna een derde van de agenten op straat is ouder dan 50 jaar, schrijft het AD. Volgens de krant groeit de vrees dat zij hun werk niet meer optimaal aankunnen. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie denkt dat de vergrijzing de komende tijd alleen maar doorzet. Hij voorspelt dat er in 2020 een bult ouder is en noemt dit in een brief aan de Tweede Kamer ongewenst. En veel aandacht voor Anouk in de kranten. En de next noemt Anouk een vreemde rokeend in Malmö. Ze valt op tussen de rest van de deelnemers... omdat ze de media mijt en geen poespas heeft. In de Telegraaf en de metro. In, in, in metro staan grote foto's van Hagenese... die de zangres gaan aanmoedigen. Bezoekers van het Haagse café De Landman... zijn bijvoorbeeld helemaal in rood-wit-blauw. Anou komt uit Den Haag en daarom zijn ze daar extra trots op haar. Volgens de Telegraaf Online kan ze alvast rekenen op stemmen... uit IJsland, België, Zweden en Estland. In deze landen is haar birds inmiddels in de download-hitlijsten terechtgekomen. En tot slot een opmerkelijke foto uit NRC Next. Een platgereden pino op de stoep van de kunstrij in Amsterdam... De ingewanden van de grote blauwe vogel liggen op straat. De foto is een kunstwerk van Jansen. De kunstenaar die werkte wel vaker met dode dieren. Vorig jaar maakte hij van zijn dode kat een helikopter: de Orvillecopter. Dag, arme pino. Vandaag in vrijdagmiddaglaag. Hoofdredacteur Peter van der Meers, binnengehaald als redder van de NRC. Nu weer onder vuur vanwege wanbeleid. NRC wil positief informeren. De rubrieken van Barbara Barend, Justus van Oel en Per Brussen. Veel satire, maar u had het melkpoeder wel nodig. Zeker, ik wilde daar zo'n grote van mee maken. En live muziek van Ruben Heijn. Kom langs in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdag!